And at the Push Cafe, Christus was right and he spoke For where? I wanna rock Rock and roll cafe Yeah, that's not gonna happen Goedenavond iedereen. Welkom op ons rock roll café dat al eventjes gesloten was. Um, dag Yves. Dag Nadia. Dag Mark. Dag uh, Nadia en Yves. Het zou een perfecte uh, koppel zijn om de ochtendshow. <laughs> ochtendshow. en Yves. Ja. Allee, voor, uh, ik dacht er net al. Als ik het opstaan. In, in, al Nadia en Yves. Ja. Welkom Mark nog eens. Ja, we zijn blij dat nog eens zijn. Ja, we zijn ook zeer blij dat je ja. nog eens uh, gevraagd hebt om... Uh, is een avondje uw muziekjes te brengen. Ja. Um, we hebben juist Triggerfinger gehoord met All My Knees van de eerste plaat, die mm -hmm. ook Triggerfinger noemde. Noemt, niet noemde. Dat was een, ja, wat we er juist zeiden, een dat bom, was he? toch een bom. Een bom. Ja. En um, ja, we hebben afscheid moeten nemen van lange Pollen deze week. Polle. Ja. Pollen. Ja, ja. Was ook even stilletjes. Ja. Want hij was heel actief op social media mm -hmm. en dacht, ja, was er. Maar ja, nu weten we het. Oké. Okay. Ik wist niet wat keer of zo, dat weet ik niet. Nee. Maar dat is ook niet belangrijk. Nee, dat is ook niet belangrijk. Het ja. nee, is belangrijk. Dus jammer dat hij. Ja, dat, dat is nergens niet vermeld geweest. Nee. Ook een mooi bericht van. Ja. Wat uh, Van uh, Ruben Blok. Dat hij daar zo'n heel mooi bericht over heeft geschreven mm -hmm. ja, mm -hmm. Dat pakte mij wel. Ja, maar ja, die gasten hebben er 20 jaar. Uh, 24 of 24 mei. getoerd en gedaan en opgenomen. Al ja, geleefd. Dus. Mm -hmm. Dat is een stuk familie. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ik vond het grappig dat hij zei dat. Uh, toen dat hem niet meer bij triggerfingers zat, dat ze dan uh, op tournee gingen en dat ze dan uh, door de luchthaven moesten en zo, dat het allemaal zo gemakkelijk ging. Ah ja. <laughs> Omdat de pollen er niet meer bij waren. Ja, ja. <laughs> Blijkbaar ja, kon hij toch wel het een en het ander van, uh, van een ooslijt uit Ja, jij, ja... Uh... Probeer hem te verstoppen. He. Je zit twee meter en een meter breed. Allee, ja. Je stoot er aan de douane en vanaf, vanaf 100 meter zitten ze hem al staan. He. Ja, hij stak er al bovenuit. Nou. Nee, dat ja, kan maar, je wel zeggen. Ja. Letterlijk en figuurlijk. En dat is een blotte kop. Ja, ja maar ja. Goeie, goeie muzikant ook. hè? Amai. Een ja, ja, ja. gitarist. Want ik fantastische gitarist. Ja. Ik heb die oh. ooit gezien. De allereerste keer, denk ik, dat ik die gezien heb, dat was met de popgun op het Rock in. 1993 of zo. Ja, kan dat? Ja, dat ja, speelde speelde ja. bij de Pop Gun. Ja, die Zat hij vol... bij de Pop -gun? Serieus? Die is wel overal... Uh... En dan bij Pity Pollak. Die... Nee, of nee, wel? Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee, nee. Die was... de, Wolf, de Wolf Bains. Die ja, en dat was... P.J. Ja. Scott. Ja, voilà. Maar dat, dat vond ik hem echt op zijn plaats. Ja. En ook de Pelikanen bij Thijs van Nesten. Dat was een van zijn laatste projecten, denk ah, ja, ik. Want, dat, ik denk dat hij soms ja. al afwisselt uh, qua... Ja. qua setting ik denk dat hij dat ook nodig had om adem te hebben, niet alleen altijd maar in hetzelfde te zitten, niet. oh ja, maar ja twintig jaar uh, trigger vinger achter de rug dan uh, heeft hij ook zijn eigen band op hoe start hè. Ja, hoe noemde hij een band nou hij nu wekker kwijt ik heb het van de week nog gelezen, um, ik weet het niet meer amai straks weet ik het we zoeken het ja. op ja. <lacht> ja. <man>. Mark, welkom, <lacht> nog eens ja. um, dit gezegd zijnde over lange pollen uh, we gaan je missen maar uh, waar je allemaal bij vandaag? Oh, eigenlijk uh, een playlist met allemaal nummers die uh, geconnecteerd zijn met de, met, met de Rhythm Cage. Uh, en het is echt een, een, een allegaartje van, van stijlen en, en artiesten. Ah ja, school? Oh, uh, het was weer niet zo makkelijk om, om die keuze te maken. Maar <laughs> om de x aantal maanden uh, zet ik me eens achter in de computer en dan... Doe ik iets open wat ik allemaal al opgenomen heb. De laatste oh, in mijn leven, ik zal het zo maar zeggen. En er zijn altijd bepaalde nummers dat ik altijd denk van... Amai, deze was goed. Of deze is goed gelukt. Dus allee, ja, op die manier is dat iets gemakkelijker om, uh, om een selectie te maken. Maar ja. Ik denk, je denkt, je hebt drie uur, maar dat zijn tien nummers maximum in een uur. Ja, vooral goed. omdat je er ook wel een uitleg aan wilt geven Ah ja, voilà, dus, uh, Ik heb de band. Lowrider. Lowrider. Ja, ah, oké. Okay. Ja. Ja. Ineer schoot het mij binnen. Ja. We hebben trouwens met de, met de Bastards nog een, uh, nog een versie van uh, On My Knees gespeeld in een tijd. Ja, dat klopt. Ah, ja. Maar dat is ook al heel lang geleden. Ja, dat, dat, staat in, uh, dat staat in de eerste, uh, eerste playlist. Uh, de eerste setlist. Uh. En Ik weet nog dat de markt toen zei: van mannen zal dat wel doen. Ja, afblijven. Zal dat niet beter afblijven. Well, dingen... Ja, iedereen doet wat hij wil. Sommige dingen moeten echt wel afblijven. Maar ja, bom. En zie, het is al lang geleden dat we nog eens gespeeld. Heeft, dus dan... Ja. Was het was wel zo goed geweest. Euh, ja. Of niet zo goed geweest. Hè. Zeg, Mark, ik ja. zie hier de plakband staan. Ja, plakband is, is uh, de, de vroege versie, want hey, achteraf is nog eens klapband geworden. Alleen ik niet in Dat was dus toch wel uh, de plakband uh, met, met, met Jan Planche en zo nog altijd. Ja, hè. Um, want ik, in een zeer ver verleden, heb ik daar ook ooit eens bij gezongen bij die mannen. Um, maar dat was zuiver voor plezier en niet. Maar ja, ja, plakband was ook plezier, he, ja, ja. Het is allee, uiteindelijk, ik heb er nog over van de week nog dacht ik er nog op. Dat is wel, ja. Dat is wel collectief geheugen van van van de, van de allee, niet de huidige jeugd, maar de, de jeugd die in de tijd Doen. van de kwartel was. Allee, ja. Ah ja, ik was toen. Jan... in de twintig dus, Ja. Ja. Dat is, ja, uiteindelijk is dat of wat je dan hoe of niet, maar dat, is, dat wordt. Op een duur wordt een soort historisch document, hè. wereldberoemd in Kruurbeke. <laughs> ja, ja. ja. ja, ja. snapt ja, ja, absoluut. Als je een lust hebt, dat, dat is fantastisch. Dat is ook in één ruk gewoon, dat die man repeteerde, is dat opgenomen. Uh, want de Jan, ja, je moet je niet je moet je aan de Jan vragen van Jan, gaan nou die nummers allemaal achteraf eens indubben, apart? Ja, dat doet er niet aan mee. Dus we moeten dat gewoon op het moment zelf registreren. En dat zit het. En je hoort dat, maar dat is ook fantastisch, al ja. Om te ik zal het eens opzetten. En, ja, ook zoiets. Of verder nog heb, iets te heb, zeggen. Ik heb erbij gezet, uh, er zijn al drie mensen van overleden. Ja, Jan. De Jan Planché, de Siebel de... en de Benny. Ja, de Benny, dat is juist. Benny, Benny Tellevis. Ja. ja. We gaan eens luisteren naar de historische Alright. plakband.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 Zolang dat er leven is, is er hoop. Enkel! Marihuana kan geen kwaad, dat beweren de herendoktoren. De dimmie die naar La Rocca gaat, is heus nog niet verloren. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja.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 Ik zie soms foto's in de lach en denk dan bij mijn eigen Hoe daar de mask dat in de kwartel komt, nog kennis te krijgen Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja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 Prachtig, zeker na dat gezever van een uh, legendarische cafébaas. Ja, dat, <laughs> uh, dat zijn twee kanten. Hè. Ja, ja, ja. Het eerste was Evelien, die doen... een Nederlandse zangeres. Evelien, uh, dat is al lang gelezen. Ik heb onlangs nog eens online gecheckt en ik zie dat ze nog altijd bezig is. was er ook ergens uh, in een of andere wedstrijd van de radio, was ze toch. Want dat is gewoon een keihuw zangeres. Uh, ja, zoals maar... we zeiden net een beetje concurrentie. en ja. Onder. lijkt heel erg, die stem, op skin ja. En die, die was er ook wel, ja, met een aantal goede muzikanten, waaronder Bouke Bakker, dat gaat allee, niemand hier iets zeggen, maar dat is een, een Nederlandse topdrummer. Ik uh, heb ook al eens in de slagwerkkrant gestaan, je kent dat boekschiet als voor de drummers. Uh, als komt, dan zijn ze gearriveerd. Maar Bouke Bakker, fantastische drummer, moet die heeft leven ook eens in, in, in Nederland voor een soort uh, wedstrijd voor... voor Coverbands, de Clash of the Coverbands of zoiets. En die gast die had toen een coverband van de police. En Balken drumde en zong. Alle police nummers. Ah, mij? Alleen dat is echt, dat is Champions League, die gast. Dat is echt goed. En dit is dan ook zo'n stemgelijk als sting, zo'n zo, zo hoge... Ja, want ik hoor hem hier ook, de backing doen en hij zit al vrij. Ja, ja juist, juist. Al vrij goed. Dus, maar ja, ja. Nou ja dus ook die gast is opgeleid. Ook. Allee, ja. mm -hmm. En het drummen zoals uh, uw held. Ja, tuurlijk tegelijkertijd drummen... Uh, dat's, dat's, zoals volgens je mij je is dat... Is, ja. En zingen zoals Sting. Allee. Nog het straf, zou zo zijn dat hij met, met centene bas speelt. <laughs> <laughs> <laughs> ik vind het altijd straf dat ik drummers zie zingen tegelijk. Ja, dat altijd ja, die, die maf, omdat dat dat, nee, ja. nee, nee, of, of backing vocals of zo gewoon. Hè. Niet alleen maar... Uh, ja, weinig, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik vind dat met gitaristen ook, zo, of met bassisten of wat dan ook. Maar dat is meer... Gewoon, alleen dat zijn we gewoon. Maar ja. ik vind altijd. Ja. Ja, Doe het maar. Hè. Nee, ja, tuurlijk. Want alleen, ik, ja, allee, allee, ik, ik kan geen enkel instrument spelen, ontstaan, uh, dat ik kan zingen. Uh, dus dat is, uh, dat is, uh... Hier bij ons hebben we dingen. Uh. Bent van Looy, die zingt en drumt. Oh, ik weet nog niet of hem met de Unit Tour drumt. Nee. Nee. Ja, even zo'n paar dingen. wij, wij heet je tegen drumt, met The uh, Game. Nee, ja. nee, nee. Ja, zo wat ja, maar percussie. We nog wat percussie mee. Ja. Ja, die kan ja. er wel. Drummen en ja, dat was in ja. C. Was dat een drummer? En moest zij dan ineens op de front gaan staan om te gaan zingen, omdat ja. ze niet content waren. Hè. Ja. Of zoiets. Hè. Zo was dat toch? Ja, he, ja. Ook uh, dat al iets van, van uh, personeel zeker. Ik weet het niet. Mm -hmm. Zo goed ken ik die niet. Maar even over dat pop, want daar gaan we nu niet heel de avond over praten. Maar dat was wel goed. Ja. We zijn hier in zien. Ja, dat was goed, dat, was dat, goed, dat was klopt. Echt goed. En ik had die toen in een AB ook gezien en dat was echt goed. Maar die mensen is een die niet hè, op een podium. Dus ja. ja, ja. al of niet, of dat je nu fan bent of niet, het was goed. Boom. Dat was dat... Evelien. Ja. Het volgende is uh, English-spoken. En English-spoken, dat is uh, speciaal. Ik heb een Theo Beus, kent hij misschien ook van bij mij. Theo Beus is eigenlijk wel, oh, dat is. Uh, Speciale gast, dat is uh, ook een schilder, die maakt fantastische schilderij. En, en zin in muziek, die, die, ja, je kunt associëren met die schilderij, want die, die schilderij dat gaat soms over waanzin, of, of oh, dat denkt, maar hij was daar allemaal. Maar zijn muziek, dat is, dat is juist hetzelfde. En ik heb met, den, met uh, den Theo eigenlijk al drie CD's opgenomen, één onder English-spoken, dan zijn tweede groep was de uh, Mother in Law Focus. En de derde was de Shoes. En this is een, een nummerke uit de eerste cd. English spoken and bad Tub. En dat klinkt heel organisch, vind ik. Zo, de het dicht doet, zit tussen de muzikanten. Oké. Okay. Mag ik het opzetten? Ja, graag. Mm -hmm. Get a kick of her up way too big Got yeah, that a little something that really turned me on. You can't make me do right things, you can't make me do wrong. If you really mean that I'm the best thing you ever found, you can prove it by being sued and never fooling around. But just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rumors that this game of love can be played by two You can go out shopping in the street And trying to bet some and But watch out there you mean You're out right for some women too Like a dog that dogs around And lick his bone If the truth don't fit the side Well, I keep trying it on But just like, you can't cheat on me I can cheat on you And the rumor said this game of love can be played by two mm -hmm. Well, like the old man says, there's a will and take You're never too old to learn But when you start to put your head inside You know you wanna get burned But if you wanna do unto me As I do unto you Well, there's no chance that this romance could ever be broken in two. But just like you can't cheat on me, I can cheat on you. There's no rumors that this game of love can be played by two. Well, see, I've been hurting so many times, but somehow I pull through. The mist of love is just too high to be in together with you. Well, I'm not trying to be the hardest girl, but I want you to understand... That this game of love can be played by two. Yeah. De Free Hound Dogs. Ja, Free Hound Dogs. Uh, De Siebel, overleden. Jan Planchet overleden. En dan Wiesa, die zong en die speelde bas... Goeie stem, vind ik, Lisa. Een heel goed, stem. Lisa. <laughs> <laughs> maar die, die is nog in leven, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ah, ja we ja, denken dat ja. toch. Ja, die woont toch hier in de buurt, ja. in Thamson of zo. Dacht ik. Ja, even, ergens, ja. ja. ja. Uh, heel goed. Van de ja, klinkt zo... goed. Allee, ook, ja, ja. Het is ook zo, want ik, ik neem heel veel... Uh, groepen worden veel opgenomen bij mij, dus zoveel mogelijk tegelijkertijd. Dus dat op de basis zoveel mogelijk echt samen muziceert, wat de bedoeling is. En dan hangt dat gewoon in elkaar. Natuurlijk je heeft voor- en nadelen, maar ja, dat werkt wel. Je hoort dat hier ook, de free ook? Het enige wat achteraf is ingedupt, is, is, de, is de stem, de rest is gewoon live. En zo is het, Allee, zoals getoord, zo is het ook in het echt. Ja, ja. en. Ja, ik wou nog iets zeggen, maar... Dat is een cover, maar ik weet niet van wie. Ja, ik weet het dat is een cover. Ik heb uh, het ook uh, nog niet opgezocht. Ja, nee, nee, maakt niet uit, maar het zou evengoed hun eigen nummer kunnen zijn, denk ik. Um, ja, ja, en de cible op gitaar was ook wel... Zeker zo'n ding, he, dat kon hem echt wel. Ja, maar wel, die kon ook zo... Die heeft toch zo op een uh, rock'n'roll... Is er iets met mijn micro? Ja, ik hoor het precies niet zo goed. Dat het ja, ik heb mij stilgezet. Ah, ja. Oké, ja, maar allemaal. ik zal mij terug een beetje luisteren. Ja, ja dat is iets dat was beter. Um, die heeft zo de, de rock-and-roll-tribute dat de Karel toen organiseerde, Karel van der Korrecht. Ja. Dan heeft hij er toch eens komen spelen, de Siebel, zo. Um, Jimi Hendrix? Ja, ik, ja ik, ik, toen ben ik niet geweest, dus ik heb het niet gezien. Maar ik weet dat nog. Ja. Dat was wel goed. Ja, die gast, die kon iets, hè. Ja. Ja. Talent. Talent en... Ja, en gestrand, en, ter, in en gestrand, want die gingen ja. op wereldreis. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Sibyl en Wiesen gingen ja. op wereldreis ja. Ja. Ja. van Nederland. En van Kaatsheuvel naar Kruiweken. <laughs> dus, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, ja, zo. Gelukkig. Want anders hadden ze misschien nog verder moeten rijden en dat uh, hadden dus ze misschien nooit gevonden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee inderdaad. Um, wel grappig. Ja, ja. oké. Okay. Thierry, ja, Thierry nog... Verkammen. Ja, Thierry Verkammen. Oh, ja. Thierry Verkammen is uh, een gitarist, een hele goede, straffe gitarist, vind ik. Daar heb ik al uh, twee cd's mee opgenomen. Uh, en het strafste van, uh, van al, vond ik, is een drummer, de Nick, die is blind. Hoe? Ja. Je weet, blinde mensen, hun die... gehoor is goed, dus dat is ook een fantastisch goede muzikant. Die... Maar het straffen vind ik, want uh, bij de eerste cd heeft Nick alle nummers ingedrumd. was hij uh, gekomen met zijn eigen drumstel. Maar met een tweede cd die ik met een Thierry gemaakt heb, uh, waren we met twee drummers. Ik en de Nick. En mijn, drum, mijn kit stond opgesteld, afgemaakt in de studio. En de Nick is gekomen, die heeft er hem gezet, die overal is ongevoeld. Die zei van oké, okay, ik weet alles staan. En die heeft er een aantal nummers ingespeeld. En dat was alleen die genie de slag, dat die verkeerd was. Ik heb mijn, mijn veeldrummers opnames, die mannen die zien nog goed, die kloppen op de micro soms. Hè, dat ik denk, god, er is even in dat putten. Die gast is blind, die in nergens verkeerd geklopt. Allee oh, ik, ik, zou, ik zou het ook niet kunnen. Allee, zo, zo fijngevoelig zijn die gasten, hè, dat die, die kunnen voelen en die visualiseren dat op een of andere manier. En die weten wel dat alles. Ja, dan moet het ook wel op dezelfde manier altijd opgesteld zijn, of niet? Of is ah, nee, aan, want de, ja, onze... dat hij speelde op, op, op mijn set. In ah, mijn het was set, op, ah, wel, ja. okay. is tot op mij afgesteld. En dat is, ja. Al, ja, is compleet anders dan, ja. dan iemand anders. Ja, dus ja, ja, ja, ja, ja. Maar straf. Uh, en en ja, ik weet nog niet, de, de Thierry, die, ik denk dat hij ondertussen dat die heel veel les heeft. Uh, ook al, is een boek uitgegeven, uh, een jaar of twee terug, over gitaren. is ook zo'n hele... Uh, ja, een nieuwe collectie van gitaren heeft hem ook zo. Uh, bonamassa fan. Dat is voor de Jimmy, hè? <laughs> ja, allee, ja. En, en de Nick, die is. Uh, Na nou deze uh, CD is die, Ja, die is naar de UK getrokken. En die ging door lessen, alleen weet ik veel. is naar school of zo, maar ik heb er ook niks meer van gehoord. Het ja. zou kunnen dat hij er nog altijd zit. Dat hij. dat hij kinderen uh, bezig is met muziek. Maar ik weet niet wat er van gekomen is. En Jerry, ja, je gehoord dan, dan dat nummer. Dus ja, als Thierry Verkammer als gitarist een CD maakt, is het gitaar. Dus het volgende is uh, eigenlijk zo, uh, een, een, een nummer van, van de Thierry dat ik eigenlijk volledig geremixt heb. Alleen waar ik eigenlijk carte blanche had. Ik heb dus er zo'n een, een beetje trip op van gemaakt. En uh, gitaar is wel. Het belangrijkste. De, de, de stem die erop staat is vrij repetitief. Maar de gitaar, het, is, het zit in de gitaar dat de, dat de veranderingen zijn. Ik wel nog iets zeggen, Niv. Nee, nee ik, ik wou gewoon zeggen: als je fan bent van Bonamassa, dan moeten moeten verzamelen. Ik zag van de week nog een, als een foto passeren van zo'n ja, magazijn vol gitaren. Dat was van Bonamassa. Ja, een ja. is dan dat die. Uh, ja. Ja. En die voor serie nummer 1 en 2, van die prototypes en van die dingen. Dus die gaat op tourneën, eigenlijk gaat die overal waar die komt. Mensen weten dat hij van oh, de Joe komt, en dan komen die allemaal milde speciale spullen af. Oh, ik heb hier de D, ik heb hier de D ja, okay. en... en, en, en. God, dat is altijd met verlies, verlies naar huis. Wat <laughs> voor die zijn altijd, hè, ja. Ja. ja, zwart, maar je hebt toch die gitaar. Voilà. Heet dit. Oké, okay, ik ga het even opzetten.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 Een volledige andere stijl dan de juist. Hè? Dat, is, uh, ja, dat is allemaal ja. bij u opgenomen, hè? in de Cage. Ja, uh, Pilots and Waves. Eigenlijk een, een, een, een noise band. Mm -hmm. Want dit is eigenlijk een, een, een remix dat ik ook gemaakt heb voor die, voor die gasten. Uh, want als je het origineel moet storen, ah, ja, dat is echt noise. Hè? Dat is uh, zeggen, een intro van een half minuut en dan komt er... Geluid. ...acht minuten wat wat ook wel iets heeft. En dan... En ook voor dat te mixen, als je zo... Ik heb zo'n stuk of twee noise bands gemixt. En dan zit ik enkele uren tussen die noise. En dat doet het mee. Uh, <laughs> Om een duur beginnen er een beetje in het eilen te zitten. Dat worden zelf van noise die van. Ja, dat, dat werkt. Alleen. Maar dit is... Uh, dat is die Belgisch, hè? Dat ik gemokt heb. Uh, die zijn, Bel uh, dat ja, dat zijn Belgisch, Belgen, hè? Yeah. Ja, oké. Okay. Uh, waar ik er zo wel ja, een beetje dub in, in gestoken heb en... en ook een beetje uh, trip-hop. Vond dat wel goed? Vond dat ja, wel goed klinken? Inderdaad, trip-hop, het... dat je heel laat denken. Ja, dat was wel, ja. Het is... Tricky and, uh, massive uh, en mensen uh... hebben het favoriete ja. genre, want het nummer hiervoor je was ook uh, trip-hop uh, gerelateerd. Oké, okay, en dan hebben we. Een ah, ik heb hier ook in mijn lijstje, vorige keer was het een S hè, van uh, een Sergius Simonarke. <laughs> maar nu is het een, een Ake van een. een, een weet je, wist je dat je een anekdote. Oké. Okay. <laughs> uh, is hier, uh, het, het meest bizarre dat ik al uh, opgenomen heb, is uh, het gekraai van hanen. Ah ja. Je kent Koen van Merckx. Ah ja, natuurlijk. Ja, Wat je zeggen met van Cosmopolitan Chicken. Ja, ja. Op een gegeven moment dat hij ergens uh, weet ik veel, een installatie waar dat hij met videobeelden ging werken van een aantal hanen. En hij moest van iedere haan het gekraai, hebben. gekraai opnemen. Dus uh, op, op, op een keer stond hij bij mij voor de deur met een kabinetje met vijf... Grote kooien met allemaal van die reuze ha uh, haaien, die hanen. <lacht> <lacht> en uh, ja, oké. Okay, uh, de kooi in, in, in de opnameruimte, microfoons er rond en dan wachten tot hij kraait. En bij vier van de vijf ging dat echt vrij vlot. Die had waarschijnlijk goed gerepeteerd. <lacht> maar die vijfde die, wou echt niet, die, die, die had echt geen zin. En op een duur is die, die koen die is er zelf bij gaan kruipen. Van een, een, uh, een haan die je anticipeert hè, als, als je hier op een boerenhof een haan hebt en je hebt 400 meter verder een andere boerenhof en er kraait een haan die en deze erop, ja. niet, die zegt, hola, no way, ik ben, ik ben een chief. Ja. Dus de koen is er om een duur bijgekropen in de, in, in de opnameboot en ook beginnen kraaien en zo hebben die, die vijfde haan uit zijn kot gelokt. Oh, ook al als die... Ah, maar dat was apart, die zaten er niet allemaal nee, samen. Nee, nee, hè? want die moest echt specifiek, hè, want er waren hoorde... verschillende mixen van... Ah, ja, ja. Maar van... die hoorden elkaar niet? Nee, nee, elkaar. want als er een in de studioboot zat, ging de andere terug in de kabinet. Ah, ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar ja, allee, het is bizar, Speciaal? Al, ik heb al van alles opgenomen, maar het is wel... Het is bizar. Bol. En dan kippen moesten. Ja nee, kipgeluiden kip moesten dan niet. En waarom was dat? Voor een, een, een, een of andere tentoonstelling. We hadden videobeelden gebruikt waarschijnlijk van die Van Die hanen. En we hadden ook audio Geluid, anders. ja, ja. Okay. Want oh. uiteindelijk, ik heb die tentoonstelling nog niet gezien. Ik weet niet wat er mee gebeurd is. Maar het zal zo wel het gewis zijn. Oh, ja. It's all in the mind. Ja. <laughs> Oké. Okay. Melina. Uh, Melina, ja. Melina zangeres. Dat is zangeres. Dat is lang geleden. Dat is ook lang geleden, dat ik er nog eens van gezien of gehoord heb. Dat is echt een keigere Hij uh, heeft een CD mee opgenomen, uh, vrij lang geleden. Uh, en, en de muzikanten, de groep, dat de gasten van Coco Spirit, ik weet niet of je die nog kent, van het Swing Palace. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja, ja, ja, wel, ja, ja, Spirit. Ja, ja, is. Ja, ja, ja. Ja, is ook zo'n uh, stuk of vijf gasten die wel iets kunnen. Dus een CD mee opgepakt. Oh, fantastisch goed gezongen, die, die zingen ook alle hun backings. Dat is allemaal top in orde. Uh, op, op een gegeven moment ging die ook uh, kort na die opname inschrijven voor de Eurosong. En dan moest ik zo'n nummer van haar dat we opgenomen dat echt op drie minuten zetten, want dat mag niet langer, alleen dat het exact drie minuten zijn. Uiteindelijk is niets van gekomen, maar God dat, dat is gewonnen. Ik begrijp niet dat ik er nog niet van gehoord heb. Oké, okay, ik zal Maar dat is een fantastische zangeres. Melina, let's go. Once there was a girl locked up in a castle at the dark side of the world, the only view she had was a shimmering light above her head. She had no chance. Het glazen blijven vol, waarom mag ik niet meer smoren? In mijn eigen baan, café. Het was er zo gezellig, en allemaal lachten we. nou stond iedereen te smoren. Wachten op de stoep hoor ik pure zin ontzogen. Van al dat uitgeroepen, er stond een keer te smoren. Bakte op de trottoir, en niemand kan genieten: zonder cirkel zonne, bazaar, passief, vroom, een klucht, blijf thuis voor frisse lucht, passie verroken. Een klucht, blijf thuis voor frisse lucht, wat pas binnen roken denken, lekker ze in de avondtijd. Niet voor het gezongen, maar voor de gezelligheid laat ons binnen roken drinken, lekker in de avondtijd. Niet voor het gezongen, maar voor de gezelligheid Geen regering, maar wel een verbod. Ze biedt me niet meer smoeien, alleen mijn aangekoot. Wie belt er nog de kliklijn. Oh? welke laffen noemt? Je mokt oor, ik kapot, toch, houd toch uw mond. Passieve ogen, is een klucht, blijf thuis voor frisse lucht. Ze bieden roken, drinken, en kazinnen dan ontijd. Niet voor het gezonde, maar voor de gezelligheid. Niet voor het gezonde, maar voor de gezellig hart. Als ons een drinken, we gaan de avondart. Niet voor het gezonde, maar de een gezellig hart. Laten we poefen, pinautel drinken, we gaan de de Niet voor het gezonde, maar voor een gezellig oh ja. De Niet voor het gezonde, maar voor de gezelligheid. drinken, lekker in de avond. Niet voor het gezonde, maar voor de gezelligheid. ons we roken, drinken, lekker in de avond. Niet voor het gezonde, maar voor de gezelligheid. Is een heel klein koosje, maar mensen blijven weg. Rood is bullshit, lust wat ik zeg. Passief roken is geen klucht. Kom naar de kroeg voor frisse lucht Binnen roken drinken, lekker in de avondtaart Niet voor het gezanden, maar voor de gezelligheid En waar mogen we ook een café? Hey. Ja, ja, gaat hij ook een liedje maken nu, dat, we, dat de terrassen, dat er ook een rookverbod gaat zijn op de terrassen? Ja, ik denk het niet, want uh, toen, uh, 2011, ja? uh, de Fouf, uh, want dat was de, de man die de plaat ging uh, de foef. uitbrengen, maken. De Fouf, ja, die gast die werkt ook in de Norika, hij is garson, en die dacht... We gaan een plaat maken en we smijten die op iTunes. En uh, met de opbrengst van die plaat gaan we alle boetes betalen die de cafés gaan krijgen. Mooi. Met het rookverbond. Nee, het is een heel succes geweest. Ja, de foef is ondertussen wakker geworden, denk ik. Uh, maar het straf is, ja, uh, dat is effectief wel uitgebracht. Niet in deze versie. Want deze versie, uh, degene die de gitaar en de zang, dat is uh, de Mathieu van Mathieu en Guillaume... Uh, want ja, die kende mijn zeker en die, ja, die wou dat wel inspelen. Uh, ik heb er dan de drums gezet, de bas gezet. Maar uiteindelijk is er een, uh, een andere versie gemaakt, ook met een andere zanger. Want ik denk dat het, uh, het management van Mathieu er niet zo happy mee was. Allee, dat dan niet, die zal dat niet gemogen hebben, ook, denk ik, van de te brengen. Dus is, uiteindelijk is er zo'n een, een bonke bonke versie van gemaakt met een andere zanger. Oké. Okay. Er is niks komen. Oh nee, nee, nee, nee, nee, maar ja, mag niet uit. Ik vind, maar, het allee, was... ik vind het wel grappig, maar ja. ik weet nog in een tijd, dat was inderdaad, hè, dat was iedereen ja. stond op zijn achterste ja, poten. Ja. De Norica is... was kapot, hè. Ik ja, ja, ging ja. dansen met de Norica. Maar ja. nu, uh, nu is het, uh, wordt het uitgebreid. <laughs> ja, is wat, ja. We, we zijn bij slaafs en wij gehoorzame. <laughs> Oké. Okay. Dat is wat toch ook weer aanvaarden. Dus, van 2011. En wacht eens, even... Um, Mark, waarom noemt hij Foef? Ja, de Foof, dat is de Foef. De Foof is, is een garçon in de stad ergens. Oh, door oh Foof. Dat foef. ik weet niet wat die gasten echt een echte oh, naam is. Oh, wanna wanna Ja. Hey Foof. Ik hey, okay. het, het, in het nummer zo als ze ja. samen zingen. Oh, ik kom al Foof. Wil je een drinkje met de Ja. Ja, <laughs> ja, ja. de Hoe krijgt hoe krijg je dan een naam, ja? ja. Ja. Ja. dat gaat weer een verhaal zijn ja, dat willen we misschien gewoon niet weten of misschien niet voor publicatie vatbaar ja. Uh, ja, waarschijnlijk smoren dutten en van foef gaan we naar room room 506 ja de foef in room 506 uh, ja, ik, ik, ik kan er niet veel over vertellen uh, dat is ook uh, jaren geleden een trip op uh, band waar ik een cd meegemaakt gemaakt heb een zangeres met een heel donkere stem, maar wel goed. Oh ja. en ik ben ook een fan. Ik ben een trip-hop fan, dus dit moet ik spelen. staring at each other Dit was uh, Pox en met uh, twee ex deusen zou ik zeggen? Uh, goh, ik, denk, ik denk drie, want de, de zanger Mark Meijer die, die ook op een of andere manier mee te maken of gehad. Uh, goh, was, ik heb twee cd's met die mannen gemaakt. Uh, de eerste cd was eigenlijk wel oh, meer preproductie, want ik denk de, de tweede die is effectief uitgebracht, dacht ik. Heb ik dat wel gezien. En uh, Eigenlijk, de eerste cd, die, die uh, preproductie, dat was met, met iemand van Krubik de, de, de, de drummer van... Uh, Allee, hoe noemt hij dat nou weer? De, de Jonis en een vriend, zijn een mot. De bekim. Ah, is dat ook een drummer? Ja, ja, dat, is een drummer. Just, ja. ja dat is een vrij goede technische drummer. Uh, maar de tweede cd, dat was dan ja, voor effectief uit te brengen en... Uh, ik denk dat ik er acht of 29 nummers mee opgenomen heb. En die gasten, dat is ook allemaal live. dus is niet, niet ongevoefeld, niks in of, of ja, no tricks. Uh, ja, heel plezant om te doen ook, hè, die gasten. Ja, dat is, al ja. ja even bijzeggen wie dat die andere twee zijn. Hè? Ja, je hebt de Rudy Trouvé op gitaar en Craig Ward, die eigenlijk de eerste twee dagen was die er nog niet, want dat, was de, dat is ook zoiets. daar was er ook iemand bij en die, die was aan het Trummen. En, en ik zat in, in, in, in, de, in de controlekamer met, uh, met de Rudy Droeve. Ik zei, Rudy, uh, die gasten, dat is toch geen drummer? Oh, jammer. Dat, is, dat was het woord van de Rudy. Dat is, wow, maar dat is wel sympathiek. Okay. Ja, en, uh, ja, maar uiteindelijk, ja, uiteindelijk. uiteindelijk, uiteindelijk is dat is toch sympathiek? Ja, maar uiteindelijk is dat zo. Ja, maar, is dat zo. Nou, ja, want, uh, maar ja, achteraf. Uh, Craig Ward is er, en ik denk, de derde dag bijgekomen. Of want die was binnengetrokken als... Uh, Producer, adviseur. Mordi Tenhoeken, uh, veel van die drumpartijen opnieuw zelf ingespeeld. Uh, hier en daar uh, met kapotte symbolen van alle percussie, toestanden. Ja. <lacht> Sympathiek, Allee. Ja, echt, allee, tof om te doen. Hè. Want er was een moment, er uh, was een nummer was volledig opgenomen en, en de kreken zijn aan het lusten. Ze ziet, ah, er mankeert nog iets aan dat nummer. Uh, hij zei, hij zo wat oude effectenbaksjes en, en, en kapotte kabelen en zo liggen. Hij zegt, kom, geef die helemaal eens aan mij. En het is hij zo'n kwartier in die opnameboot zo met kabels en baksjes en, en liggen draaien en doen dat er op een duur zo'n een, een geluid was. Out of space. Hij zegt, ja, deze moet onder dat nummer. Oké, okay, dat nummer op, geel dat nummer deur. dat out of space geluid <coughs> erop. En als je die mix, die eindmix hoort, dan denk je, ja... Inderdaad, dat was het. Dat moest eronder. <laughs> hey, dat speciaal, speciale... Allee, dat, is, ja, dat zijn artiesten, zo'n gast. Hey. En ook... Uh, de Rudy ook, die is... Uh, dat is ook allemaal... Uh, de eindmix is ook allemaal analoog, manueel, op de mixtafel gebeurd. Hey, tegenwoordig is dat allemaal computer-in, mm -hmm, automatisatie. Mm -hmm. Maar de Rudy wil dat niet. Uh, want, hey, en ik begrijp hem, want, want door het feit dat ik er al zo lang mee bezig ben merk ik dat soms ook als ik iets overzet van een analoge tape of, of van een apparaat digitaal overzet naar een computer. Soms gebeuren er rare dingen dat je niet weet hoe dat komt. Dus hij wilde absoluut niet. Je, kom, allemaal manueel mixen. Uh, geen master. Nee, nee, Ik laat dat wel doen bij iemand die nog met tapes werkt en onder kaars ligt en, en op kolen. Maar... Als je dan het eindresultaat hoort, is te hebben ze gelijk. Ja. Want dat is wel een speciale man, hè? Heb je die trouvée. Ja, ook zo'n... Een, een. Greg Ward ook, Ja, okay. maar, maar ik heb ik denk, gisteren nog met iemand over gehad. Uh, uh, de feit dat ik al zo'n veel jaren inzet, er zijn heel veel mensen die in de muziek zitten die in, om de achtergrond ook mee grafische toestanden bezig zijn. Ja. Trouvé is ook zo iemand, hè? Die is, de, die is de covers van, van Deus, dat zijn allemaal uh, werken van hem, denk ik. Ja, ja. Maar Daan die... komt ook uit. Ja. Ah, ja. Uit uh, mm. reclame, uh, weet ik veel, uh, ja. grafische weer. En zijn er nog, hè. Uh, de gast waar ik altijd mee gespeeld heb, de, de Pieter Tilman is, ja, is een top in, mm. in grafische toestanden. Al ja, die gasten hebben wel niet. Ja. Bij het aanzien we dat wel heel hard de zijn covers en al zijn videoclips, vind ik dat dan allemaal heel uh, gestileerd en, en ja, uh, ja, ja dat moet allemaal kloppen. dat ja? is uh, ja. ja, de dat, dat achtergrond van, van die grafische kunst. Hè. Mm -hmm. ja. Want ik heb uh, toevallig gisteren nog de platen in mijn handen gehad van uh, Trouvé, Ward en uh, Pavlovski, want die hebben ook twee, twee platen uh, samen. Uh, ik denk dat den Trouvé, als je die, zijn oeuvre ziet, dat hij al uitgebracht heeft, dat je... Uh, oh ja, dat dan een serieuze rij cd's... En ja, en, en veel dingen waar je het waarschijnlijk niet van weet, dat hij er al ja, meegewerkt heeft Wat zijn we zo de, de, die, die, die, die, die improvisatie groepen, zo uh, Super Eight of zoiets of 8, iets met camera, Eight. Ja, ja, ja, ja. of is het hatecat? Ja, hi, hi, weet ik veel, ja. Hi, hi, ja. High ja. <laughs> ja. We weten het straks. Het, het, het, het is improvisatie, zoals de titel. Uh, <laughs> <laughs> maar allez, ik, zie, uh, ik zie ze nou weer geregeld passeren overal. Dus die gast is altijd mee iets bezig. Hè, die mm -hmm, mm -hmm. Dat is de hele leven ook. Hè? Ja, natuurlijk. Ik denk dat hij ja, de, met Stef Camille uh, vorige week nog samengespeeld heeft. Ergens, uh, ah, dat zal hij een High eight, camera ja, ja, ja, improvisation zijn. Ja. Ja, ja, ja. A2 zie ik hier staan. Dat is normaal een weg, maar in dit geval is dat een <laughs> anekdote. Anekdote 2. Ja. Ah ja, ik heb uh, uh, raar. Uh, ik heb zoiets uh, een demo gemaakt met een Walser coverband en dat waren allemaal Engels, Engelstalige nummers en, en ik was daar hoe kan het mixen en ik vroeg een die gast zeg, oh deze jongen, uh, vind die, die uitspraken vind ik echt niet. Allee, het viel even op gewoon in ieder moment. Hij zegt, ja, dat is niet moeilijk. Ons zangeres die die kan geen Engels, die, ah, ja. die leert alle nummers fonetisch, dus die oh die toezendonoten <laughs> met met in een taal dat ze zelf niet begrijpt of, of eigenlijk niet kan spreken, maar toch. Maar dat vind ik raar. raar. Want hoe ja, kunnen uh, kun dan uw ziel of uw gevoel erin ah, nee, hè? steken dat je de Echt. taal niet begrijpt? Coverband hè? Moet dan nog? Ja. Als ik Allee, uh, een liedje eh? zal zingen. Mainstream wat? coverband, uh, pff, ja die, die, coveren, maar die coveren niet die coveren niet de file. Nee, maar. En zeker ja, in dat geval, ja, dat kunnen sowieso niet maar ja, in het ik, nummer zitten. Nee, maar als dat een nummer is dat je wel aan waar je wel een gevoel voor hebt, dan gaat dat er toch. Ja, niet natuurlijk, niet gelijk een artiest, maar toch als jij, ja, als jij op het ah, podium ja. staat. Ik wou gewoon mijn zeggen dat die niet bestaat. Gewoon gelezen. 5 januari zeker, ja, hè, was zo, de laatste ja, keer, ja. nee, 4 januari. Ja, ja. Er staat nog iets klaar. Um... Uh, wacht even, mate, ik ben hier. Uh... Wall Street. Maar, maar, ah, wall wa of Sweat. Wall of Sweat is eigenlijk. Uh, ja. Ah, je wil nog iets zeggen. Ja, ja nee, ik wil nog even iets zeggen. Er, was zo er is zo'n periode geweest. Ik uh, denk dat het ook zo'n jaren het 60, het 70 was. Dat zo al die grote hits. Dat die dan ook allemaal nog eens uh, in het Spaans. En, in, en in het, uh, ja. zelfs, in, zelfs in het Japans en in het Chinees. Ja, en ja, zo ja, ja. allemaal, allemaal ja. weer in opgenomen. Maar om, ja, dat, om dat zo... was... Pre-internet, dus... Uh, dus dan had jij zoek, zal ik maar zeggen, Adamo, die dan in ineens uh, een, een, een... Duitse versie. Een, ja, of van, van weet ik veel uitbracht. Of, of, uh... of vice versa, he, Duitse nummers die werden verteld. Ja. En dat was toen natuurlijk, omdat er... Je wist dat niet, hè, dat er in Duitsland uitgebracht uh -huh. werd. Dus ja, die Vlaamse artiesten, die coverden Duitse of Franse ja. nummers... Of We gaan, we gaan toch niet zeggen dat een Adabon of een, of een Eddie Wally Chinees ging leren om, om Cherie ah, ja. te kunnen zingen? ja, voilà. Dus daar zijn is, is de kool-fonetisch bezig. voor. was basically. Paul P. of zoiets? Ja. ja, dat was ook fonetisch, hè. natuurlijk. Ja. Eddie Wally. Ja, voilà. Dat zal, maar dat zal nogal verkocht hebben in China, waarschijnlijk. Ja, de klappen, klappen ze nog hoor. Ja, maar er is ook zo'n periode geweest dat de, de, de Vlaamse zangers met een Amerikaans accent pluiten opnamen. Ja? Het is toch sowieso een rubrik geweest bij Delvaux? Bij Ja. Dat is fantastisch om te horen. Ja. Uh, waarom, waarom moet ik nou niet naar niet zo'n Guido Belcanto denken? Ja. ja. Dit, is dit is zo'n uh, beetje een. Uh... Ja, maar dat is in het Vlam. Ja, ja, maar, ja, ja, maar, maar wel zo'n een speciale een accent. Ik al zo'n speciale ja. Ik weet niet waarom, maar ik uh, moest uh, niet zo'n zo uh, Guido Belcanto uh, ja, dus, Dat is een, uh, een eigenheid van de Guido. Hè. Ja. Fantastisch, hè, die Guido. Het zal wel zijn dat hij fantastisch is. Die heeft onlangs gespeeld op um, de Vredesfeest in Sint-Niklaas. Ah, ja. Ik geloof dat hij nog eens in de casino geloof ik. Is dat ah, ja, er... dat of heeft hij kan... hem geweest? Ja, is dat geprogrammeerd? Nee, nee, nee, nee. Wat zeg ik? O, je, wat, dat van de casino, dat, ben ik, uh, dat weet ik niet. Nee, nee. Die heeft op de Beverse Feest. En die afgesloten. Zo was. Ah, oké. Okay. Op uh, het festival. Nee, nee, in de buiten. In de tent. In de tent. Op de markt. Gratis. Het is, wel... is wel veel volk, blijkbaar. Maar, maar, maar, dat is echt veel. De school, dat, dat is plezant, hè, die gast. Dat is echt een goed concert. Die toch vroeger ook eens in de kwartel juist. Ja. ja, met zijn stoel. Ik weet ja. niet dat hij er zo zat. Zijn lange ja, dat is ook zo'n Charles. Die is ook al, al zo lang bezig. En, en follow -up, follow -up, maar iedereen kent hem ook. Hè? Ja, ja, tuurlijk. Nee, geen grote maar... hitschat of zo, maar toch, iedereen kent die wel. Maar ja, en veel volk mensen figuur. willen er mee samenwerken. Ook. Allee, willen er nog mee samenwerken, hè? Nee? Oh ja, ja. waarom niet? En nu, Wall Sweat. Ja, Wall of Sweet is eigenlijk uh, een uh, spin-off van, van, van die Pox, want de, de bassist die bij Pox zit of zat, die zat ook bij Wall of Sweat. De mee ja, kort erop, belde die voor zijn uh, deken op te nemen. En deze nummerken is eigenlijk, dat is zo'n afkoopsel van Gene Genie, van, van Bowie. Ja, maar in een ja. andere tekst. En die zanger is ook, die gast heeft zo uh, ja, die eet die, die stem edits okay. Een soort Joe Cocker. Uh, ah, zo aan Beetje uh, Joe Cocker ja, ja. ja, ja. zit erin. Oké. Okay. Plezant. Zometeen eens opzetten. Walfswet. Point of view. <zor -tomne> such an easy conclusion, after all the clubs and restaurants, you found the one, you're a king of illusion, and who am I to say you're wrong? You shiver down my spine. Yet you whispered that you're mine. You know how that. I got to know you with your feathers and your spite. I watch you tonight and I only feel pity for how man is just his pride. Zou het de die streets kunnen geweest zijn? Nee, het zijn de Senators. Ah, de Senators. Ja, de senators. De senators, King of Illusion. Je hebt ons gezegd dat dat de zoon is van ja, Mark allee. Van Peel. Hebben ze, mij, ja, hebben ze mij toch verteld? Ik heb het nog niet, niet geverifieerd. Oh, nu, nee, nu. Nee, nee. Maar ja. ik dacht, ja, natuurlijk, de Senators. Ah, ja. Ja, de die papa, was, ja, die dat was een ding, hè, schepen van uh, de, de haven ja, in Antwerpen. Ja, ja maar ja, het, ja, uiteindelijk is dat niet belangrijk. Maar die, dat nummer is, vind ik ook een geweldig, goed nummer. Ja, heel schoon. Vooral in het, het tweede deel komt de, de, de zangeres. Dat is Joke Kempen, ik weet niet of je die kent. Die is van, uh, van Haasdonk, denk ik. Of, of Bever, whatever. Uh, Kijk, okay, uw zangeres. Ik heb er ook uh, soms al eens mee gewerkt, dat die backing voor, voor uh, Vlaamse slagers. Maar oh ja, een geweldige stem. Ze zat uh, trouwens ook in de jury van uh, het Eurofusie Songfestival. Dat zijn de jury voor Haasdonk, denk ik. Ah ja, oké. Okay. Maar jij hebt het toen allemaal gedaan, want ik ben er toen niet... Ik ben alleen in Basel geweest toen. Uh, de finale, hè. Nee. Ah, de finale. Ah ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja inderdaad. In, in, in Basel, in Zwitserland. In Basel, hè. <laughs> ah ja, er was zij, zat zij ook in de. Een... Ah, dat was in Basel. Ik denk, uh... denk dat hij ook lesgeeft en die heeft ook een, een, een koor op het moment. al ik weet het niet, maar, maar dat is echt... Kijk hoe zanger is. Ja, met een stem. heel mooie stem. Ja, inderdaad. Oh. Ja, maar uh. dat, er is volk in, uh, in onze studio die, die weet... Die weet niet dat je stil moet zijn als we praten. Maar het is natuurlijk wel een rock'n'roll café, dus het mag altijd wel, wow. wel lawaai zijn. All right. Okay. Next, next, Volgende nummer: De Pinup Street. Rhythm of the Sun. Uh, Pinup Street is ook een, een groep die bij mij een aantal jaren gerepeteerd heeft. Ik denk niet dat ze nog bestaan. En waar ik ook twee keer uh, opnames mee gedaan heb. En ja, plezant. Het is ook een beetje warme, zuiderse, funky, lazy lounge. Ja. Whatever. Warmer. Who? was Moonfisher, uh, Mark. Moonfisher, Red Race. Ja, ik, ik heb er ook een, een cd mee gemaakt. Dat is ook uitgebracht. En dat is, uh, ja, dat is weer iets compleet anders dan... dan... Daar ook een rol. Allee. Maar wel plezant. Uh, plezante stijl, zo een beetje feestmuziek, een beetje alleen een, een verhaal binnen een nummer. Dan heb ik het ook altijd wel voor. Moonfisher. Ik weet niet of ze nog bestaan. Weet ik niks en, van. en zijn ze van... Uh, hier? Oh, ja, alleen van Kruijbeek? Nee, of, Antwerpen. Uh, Antwerpen. De van Antwerpen, denk ik. Ja. Ah, ja, oké. Okay. Okay. Uh, want de, de, de drummer was vroeger de geluidsman... De Joni zit hier nog even bij. mij. Was vroeger de geluidsman van In Your Honor. In Your uh, Honor. Full Fighter. Ja, ja, Full die Fighter Band. Tribute Band. Ja, ja inderdaad. De, de Wart, die ja. drumt bij Moonsvissen. De Mee, zo is die ook waarschijnlijk bij mij gekomen. Ja. Omdat ik ze kende. Uh, ja. Right. Ah, de jonus is hier toch. volgende nummer ja. is uh, Birdie Richmond. Uh, ja. ja met een Bert met een Bert is er ondertussen ook al overleven ja. uh, het is niet iemand die een nif met maar ik vond dat, ik, ik vond dat je een geweldig goede band mm -hmm. live ook dat mm -hmm. was uh... Allee, hè? zijn dat jullie Joni? weet je nog in, in de smallpot maan, man, man, dat was fantastisch hè? moet je dit zeggen, Joni? zet jawel, wel. Ja. Je, mocht je je hoofd jawel, normaal is die wel dan moet je je opzetten ja. En ik wacht even, ik ga even zien of het technisch kan. maar in principe wel. Zeg, die zit hier, in? Zeg, die zit? Ja, ja, aanwezig. Alja. Uh, Wij horen nu, dus uh, ik denk dat dat genoeg is. Alja, ik heb zoeken. Alja, ik heb er al hoeveel? Twee, twee of drie, twee CD's. Ja. Wilde ik in peken en dan? Ja. Wel wat dichter bij de micro, want anders is ja. ja, dus. ja. ja. ons dan niet verstaand. Maar ook allemaal. Eigen nummers, wat ik sowieso wel uh, ja. belangrijk vind en, en goed vind. En goed gebracht, hè. Ja, met, met de Stefan op de Bas. Toptijd. En um, in, in jullie that. kennen elkaar van kinds? Of, uh, of want ik, ik ken hem yeah. merk van in de Karno in een tijd. Ik zie hem er nog altijd zitten. Dat ga je ook zeker Ik ben oh, van bij de Merk eigenlijk. Ah ja, ah, ja oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, want die... Bert is niet van hier, he. die is, nee, ja, uh, is van ja. ja. En je Stefan, welke Stefan is dat? Dat is een bassist van In Your Honor. Ook ah, de ja, ja, de ja, ja, okay. ja. Oké. Ja, is live allemaal. was dat. Uh, ja. uh, is is meegemaakt. We hebben ook eens zo. En een dag gehad dat we, we moesten twee keer gaan spelen. Hè? Ja. Eerst... Uh, was het eerst... Uh, la weidstrijd. Eerst de la ja, En een dan... Uh, ook. ook ja. Ja, en was het was plezant, een plezante dag ook. Hè? Ja. Ja. Gewoon... Uh, ik had gezegd tegen die mannen komen. Ik wist dat. Ze moesten twee keer gaan spelen op die dag. toch? Zeg, kom mannen. Het grieven ja. allemaal in mijn auto. En we, en we rijden gewoon van 10 tot 10. We maken er een dagje van. Ja, dat ja. Was, een uitstapje. Ja, was plezant. We weten wat dat goed is onderweg. Ja. ja. ja. Maar dan is dat gestopt. Alleen dan zit er geloofd mee gestopt met Birdie Richmond. En dan was het... Ja, voilà. Gedaan. Ja, gedaan. En dan werd het ook niet meer gezien. Dat is, toch, dat is toch wel wat jarig... Nee, dat is wat... Ja, Dat is beter wat gedurende want, want Allee, ja. in mijn had dat... Ja, ik had wel een kans. Ja, dan maar, maar ja, dus, jongen, dat is zo moeilijk, hè. hebt voor... ja, nog verschillende groepjes. schetsen, punkbandjes en... Ja, anders, ja. Dus dan dan niet dan meer hetzelfde niveau, hè. In de smallpot. Ze moesten spelen in de smallpot. En er was er... Op een gegeven moment een, een, een, een elektrische pannen. Dus, uh, van achter heel, de... Heel, heel lag plat. Maar, maar dat optreden zelf, Allee, ja, had ja. dat dan begonnen. Geel die was... keten stond op, ja. op zijn kop. Nu uur en een half later, dan ja. we de set terug hernomen, Dat was en, fantastisch. En... Hè? Ja. <laughs> Hoe lang is dat geleden? ik niet. Uh... Ik, ik zie niet de CD 2009. Ja, dat is, dat is van de eerste zeker. Hè. Johnny, maar No More no no no ja, Blues Solos. Dat, well, was, toen, dat was toen. Ja. Was dat een strange noise? Ja, ja. ja. Ja. Dat is ja, 2010 alleen. of zo, Smartpot. Dat is 15 jaar geleden ook al. Ja. Goh, time flies, hè. Er staat nog een, een anekdote? A anekdote. Een anekdote? De derde van vanavond? Ja. Oh ja, gewoon een beetje eh. Uh... <laughs> <laughs> ja, maar nee, kijk. Ja, ik ben nu... Ik zit nu... Uh, uh, al, ik denk mijn sinds... 2003 hier in de kerkstraat met de Rhythm Cage. En... Uh, als ik zo mijn archieven bekeek, heb ik, ik heb wat ik wat daar allemaal opgenomen. Of een nummers, dat weet ik niet. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, 250 datafolders backup van allemaal opnames. Er zijn, er zijn folders bij waar maar drie nummers in staan, of je nummer van, van, van iemand. Of, maar er zijn ook folders bij waar bijvoorbeeld uh, 150 carnavalnummers in zitten, of uh, 15. Musicals, alja, dus als ik echt mijn nummers moet gaan tellen, ik weet het niet wat er zijn, maar er gewoon er veel zin. Ik was er zelf van verschoten dat er zoveel was. Ja. En dat zijn enkel van de laatste 22 jaar, van die andere jaren, want ik heb ook nog thuis uh, veel opgenomen, met, ook met verschillende artiesten en zelf. Dus dat ik die er nog eens bij tellen, ik weet het niet, maar ik denk niet dat er met, met duizend, duizend nummers, het gewoon meer zijn, denk ik. Ik was er zelf van verschoten, aan mij. Wel straf eigenlijk, Goh, he, dat je dat zo allemaal in de dingen hebt. Ja. Waanervenis. is inderdaad. Fantastisch, hè. Hoe? En ik heb dat allemaal nog, ik, praktisch, nou ja, ik heb het allemaal nog zitten. Want ja, de gaat veel verloren soms, hè. Want, uh, ja. Mensen zetten ze op een computer en die krasten en ze zijn alles kwijt. En nou ja, ik, ik ben er nou secuur op, backups. Als ik ontwerken zijn aan een project, uh, mijn hart is geven, die gaan altijd mee terug naar huis. En ik denk, ja, als ik morgen... Als ik thuis in sloop lig en de cage brandt af, dan heb ik toch nog ja. mijn fase. kan ik ergens anders verder werken. Dus ik ben er echt heel secuur op. Oké, okay. uh, dat was de anekdote. Dat ja. was de anekdote. Dus, en nu Birdie Richman met aan mijn rechterzijde de drummer. No more blues solo's. Bewijs nee. Option. So addictive Humility Is for winners A breach for winners. Oh, both so desperate Angry Dat was Astamaris? Astamaris. Asta Astamaris. Astamaris Maris. Asta ja. Astamaris. Astamaris. Maris. Asta Maris. Asta Maris. As Maris. Asta Maris. ja. Astamaris. Asta Maris. Mij... Met uitlachen? Ik was volop bezig. Ja. Asta Maris. Een groepje Jelle Jelle Foubert. De zoon van, die we er juist uh, gespeeld hebben. En uh, de zanger is in Jesus. Jezus. Ik weet niet of dat is een, een echte naam is. Uh, uh, maar iedereen noemt die Jesus. Kijk, je zanger vind ik. Goede nummers. Ja, ik ja. vond dat wel. Ja. Het ja. is gelijk uh, dat juist met Birdy Richmond, Joni, uh, dat die ons denken aan Kaius, mm -hmm. waar die, uh, die stoner sound erin. Ja. Um. Uh. Iedereen heeft zijn mosterd ergens gehaald. Tuurlijk, Die bewonen in het Nederlands, en is naar het Engels geswitcht. Ja, dat is ook verrassend. Als we dan het opnemen, Oeh, die is... Ja, ja, Maar het gebeurt eigenlijk zonder dat je de Je gaat niet Ah, dat is juist in het Engels ontzingen. eens. Oké, we blijven in Kruibeke. Ja. Ja, ja, ja. Parel aan het scheld van Croutan. Ja, het verhaal kennen we. Ja. hoe nummer... CD gemaakt met een aantal remixen van dat nummer. 400 stuks van weggegaan, toch? Ja, ja, moet je dat die last van Crewt aan, dan zo in Kruwijk, 400 CD's slijten. Dat is niet simpel, hè? Nee. Dat is wel gebeurd. Maar ja, fijne plaat. Nog altijd, als ik zie in mijn Spotify-lijst van Place, ja, dan staat er altijd in. Uh, bovenaan. Maar, ja, de vorige week waar het was 3 miljard, uh, maar ik denk dat dat fout was. <laughs> ik denk dat 3,5 was eigenlijk. Ja. Maar ja, die mannen die doen nog altijd van alles, hè? Ja, die ja, ja, en, en nu is, er zo, uh, is het aan de gang zo met die, met die winnaars van Europa. Ja, ja, ja. Zo, zo, ja. Ze zijn ze, zijn een, battle dat, onthoen, ze ja, van, een battle doen, hè? Zo aan een battle. Ja, fantastisch. Die moeten niet uh, samen op een podium staan. Eastside, Westside. Ja, ja dat, uh, goed. Eigenlijk... zijn. Het is natuurlijk in dezelfde genre, maar eigenlijk zo dat ze wat moeten zijn: like Run DMC en Aerosmith. Ja, ja, ja <laughs> zo. Een muurtje doorbreken, bij wijze van spreken. Het wordt tijd dat ze er iets mee doen, vind ik, met die, met die twee. Kunnen ze een dan die, battle doen? Want dat is ook zo'n een niche, een niche, ja, we weten we niet veel. Iedereen zit in zijn niche en, en die hip-hop, ja, hoe. Maar die gastjes van Beverly die hebben ook wel een schare fans en die gasten van Crouton hebben ook wel een schare fans. Ik zou die allemaal wel eens bij je enkel het, ja, ik, je, Dan moet je of zo, want dat is, je weet dat en je boeit, dat gaat. Je weet dat zoals ketten om is koren. Ja, dat ja, Dat is, ja, allemaal, ja, dus, dat is boekjes. Uh, top, ja. Maar als er mensen zijn die iets willen organiseren in die hoopwereld... Ja. Dan krijg je niet zo'n M&M Eight Mile in mijn kopje. Misschien... Nee. Allee, ik <laughs> denk dat dat wel plezant zal zien. Maar misschien uh, kunnen we dat eens vragen aan uh, een bevriende cafébazen om dat eens te doen. Ja, ja, misschien wel. <laughs> misschien wel, hè? Eh... Uh, het is het origineel, hè? het is de gewone versie hè, van Paarlandschap. Ja, ja de, de originele versie. Ja. Uh, en zeker voor degene die het nog niet hebben gezien, maar ik betwijfel het, uh, zeker de clip nog eens checken. Kijk, uh, ah, ja, echt super. Geniaal en hierzin ja, ja, ja. Hier zijn ze, Crewtown. Kruis. En yo, shirt creux, baked, rozen of of roos, pap. Voor een spleet of een frisse van den trap. Geef me maar dat school en zo geschriën. Per tank pensioen, van den thuis moesten ze verbieden. Een bangelijk een bieenhouwer met niks te pitafies, yo. Dan maar nog de beter, want waar is die een Chinees? Ik weer met voor een bikkie van de schoofzak, in ready. Voor wat in de midden een Een birdie en een L.T. Langs een Tivoli, grijs bijer, ben prinsen op. Mede stand om den boog, tussen die of zieke verlof. niet op gevallen. Hoe we de bouwen nog dan Van je naar het zonneke, we dat de ik naal op mijn Bestel ik een viel in de bust op. Dirk was er de matten, maar de Joren om te rip op. Poppeloerige dert, arriveer ik in de kwartel. Niet te doen, nou laten, hoe is allemaal maar gedradel. Jouw ben Bazel kan ik buiten, gewoon buiten komen. De reis vijf, koning en toren. Zondagavond, de vogel voor mijn zuivermogen. Aanwissen, nou, kijk ik geld er fui, lopen. Het is hieruit gegooid, het zatste mooiste Het dorp. Daarom heeft zand, de zander hier de schoons betaald en krop. Waar de brilt kwart, kerst maar dan de top. Hij wil ik geld met dieren neer te kijken. Ik ben een basishof, of de een die waar ze wist waar het zalig is. Waar genaamde maaltijd altijd verzalig zit. Of de brokant voor een plank kop, kazen shit. Of de drek lakken voor wat en een glas gepils. Ik spreek de pita friet, pizza in de pizza Palace, Op Belna Kelly voor de klentje in mijn en Bellen. Op de Charlie voor een deep, deep, drink paella. Je ja, Basel, everyday, ja, vita, je bella. In de krui, ik was een redman. Kinder, dat is wat. In de schootste de der Groeikruul, ik het het land van Visite, en gestondverstel. Ja, 9, 1, 5, 0, is best. Oké, okay, als FC, vielonnen de kerk. Soms ook nu wordt daar jolen werkt. Voor het weekend staat op dorp sowieso op zijn ja Giro inzet, Intavora voor de vrouwtjes, BBC plat activity voor de powers. You do you, you. Zie je in de sportzaal gebouwen. Waar de HV een armen afsmashen van het schouwers Een pauze, ik ga door de polder. Het galabik veet parken. over modden. Op zoek naar de botten van Fonnie, fluit in de modder. En ik stop in de dans. kom want alles juist en proper. De dikke boom, de kerk van Sint-Eprider. Potersdoorgang, pastorijn, brasseries. Het is genieten aan het kasteel van louis Philippe eens gebazen. Let gezien komt genoeg op visite. De Lenny. Kruis, verder langs de grote baan. Mondden melk voor de vogelsang Check mijn boodschap van algemene. Vlot dat gelden er staan. Of we vallen in het put. Op wit en donderdag smijten ze apostelbrokken. Komt trokken op recht, trok de taad, de moeite brokken als ik al die analyse ik het verhaal van der Rijn naar Zet ik in de picture leg een dejaar. De ik was een helemaal. Ik de dag op land. De schoen, de der buant al vrouw. sowieso. sowieso. We kruiparel om het scheld om het land van wat is hier. Als dan krub ik in de kijker van de nargex Nor de wapen, jou en zoen Nor de spijker. Langs pachtgoed, noordkasteel Altena. Humun Simukuru van Japan tot Rwanda. Pak elke dag de overzet, alleen vandaag niet. in de moor van de dat miserie via de Broek dan naar de Giro. En de Kalië, vlog die mannen, geen wolken, nee, dat vinden ze niet oké. Langs brouwerij, met de ik deur naar de mat, Peace out, een aard, wordt dus sier als een haat. Langs de kanten, strootten, murgen, barakstum, als zonnewende. Het paradijske Pauli-style, nou al een legende. Zij van de kouden Op mijn veel Is als schaap avie. Wijk nou wijk Schiet uit de grond Lijksjes kies Ik ga de ieder op mijn iën horen Waar dat de lieve mensen En waar dat de feesters wonen Ach, gedacht dat het gedaan was We drinken nog een laatste glas Opmerkwaters in een atlas Mijn een creme glas op terras Van Krimmerie Chantal Van de scouts, Naar de watermolen Van de Mral Welkom in het schellijke Drijdagenfeest Ach, je dat overleeft de officiële beest wandel op de dijk Noord die bloed Want dan men zet nog snel een tijg, in die strand. Hey yo, tell me where you from Kruibeke, Basel and Riepelmonden <laughs> What a hit Kende the Basel En Monden Kende dat Of wat In de school Zieter en gestoffers stel Kent de dat of wa of wa of wa of In life, but the cure brings death, and in the end, death shall Oké, dan een goede grunt erachter. Voilà, <plulert> Geweldig, geweldig. Heavy, uh, Hunter Heavy Metal Band. En uh, er is een drummer bij van het Kruipbeek? Ja, de die, die, die woont in, in, in Ruppermonde, denk ik. He. Of, of ja, ja. Ik weet zijn achternaam niet. De Turk. Er is de Turk. Ondertussen zijn die ook al uh, switchers, een andere drummer. Maar Hunter Heavy Metal Band, echt zo, ja, dat is old school hardrock, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja ja, ja, Priest, ja En die gasten, uh... ja, dat is bewust, dat is echt bewust. Want toen, <kuggen> ik, uh, ik weet, dat, had hij mij, ik zie, in uh, 2019, die, die had mij gebeld. En ik weet, dat was uh, zo'n moment dat ik, uh, ik had echt zo ja, kan al... kan een jaar aan niks opgenomen, joh, wat is dit hier nog te doen? Ik was echt, uh, ik was klaar om, om ermee op te houden, om te stoppen. Mm -hmm. En ik had zelfs al iemand gevonden om over te nemen, maar ja. En die gasten belden ik zeg ja, we moeten er rusten, want, hè. Ik kon ermee stoppen, dat uh, is genoeg. Het is oktober, uh, ja. tijden van door. Ah ja, tijden ben ik nog bezig, maar ook, <laughs> daar herinner ik me nog. En, en ook die kerels, ja, dat was ook zo, die werden dat ook nog oldschool opnemen. He. Dat is ook bijvoorbeeld in één ruk tegelijkertijd opgenomen, enkel de hier en toe misschien een solo of en de stem natuurlijk apart ingedubt, mm -hmm. even mm -hmm. die proper te zetten. Maar voor de rest is dat gewoon zonder klik, niks, come on, go with the flow, spelen. Ja... En de schoenen en die gasten die, die marcheren hoor, want ik zie die, die overal verschijnen. Ik denk als ze zelfs op Alcatraz. Ja, serieus? Ja, allee, die zijn echt goed bezig. Hoe kan dat die waarschijnlijk ook vasthouden om die oldschool ja. hardtrokken? Uh -huh, Tegenwoordig yeah. moet het allemaal moet het tegen 220 per uur zijn en, en het moet allemaal perfect zijn. Maar oh, woe, die oldschool in meer ziel. Hè. Ja. Goed, al ja. ja. Ja, dat klonk en, goed. Allee, allee, allee, als je dat. Ook al moeten dat niet graag horen, het was niet. was niet. Het was, niet, allee, het was goed. He. Ja, want normaal gezien, zo van die heavy metal bands, tegenwoordig de metal bands, die gaan specifiek naar studios dat ze he, ja. echt alleen maar ja. metal opnemen. En die gebruiken ook allemaal dezelfde saus. He, allee. Ja, ja. Maar die gasten, oh, want ik verschot nog aan dat hij nog meebelt, want ik heb echt niks, geen voeling mee heavy metal. Uh. Maar ja, wat. Ik heb dat toch uh, kunnen arrangeren. En ook zo gemixt, zo uh, afgerond op. op, op op vroegere tijden, zo, zo, niet, niet te veel uh, gecomprimeerd en zo. Qua, qua equalizing is dat allemaal ja, vrij zacht. Eigenlijk is heavy metal vrij zacht qua, <laughs> qua klank. Ja, ja. ja jij kan het beter weten dan wij. Uh, ja, waarbij, ik vind uh, dat wel. Allee, ja. Tegenover de, de echte, sommige metals, ja, dat bit en dat snijdt, wow. dat is soms ook wel graaf, maar dat is anders. Mm -hmm. mm -hmm. Ah ja. Oké. Okay. Ja, heavy metal. We noemen dat ook hair metal. Metal. Kees, kees hmm. metal dit is echt wow, niet hair metal, hè? Ah, als je wil live spelen. Is nou, het wel hair metal. Niet maar wel van. Ja, van, van de look. En, en, en de juiste. De darkness-achtig. De juiste poses. Uh, ja. Heel belangrijk. in die in die niche. Maar daarmee uh, wel. Allé, maar dat heb dat jij juist ook gezegd? Met, met al uw verschillende CDs. Allé, wat ik, uw opnames? Zeg je allemaal net. Het is wel een serieus uh, aan veelzijdigheid opgenomen bij u. Hè? Ja, ja, ja. Want je ja, ja. zegt van er zijn, er zijn groepen die specifiek naar een, naar een opnamestudio gaan voor ja. heavy metal. Of ja, voor, ja. Die is samen daar bijvoorbeeld. Ja. Gelijk bijvoorbeeld de Desert. Uh, alleen de, de Stoner. De uh, ja. Dat is allemaal in de, in de, in de Desert uh, opgenomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Omdat ja. dat specifiek daar die studio. Ja, maar die, oh, ik geloof dat ook. En, maar, maar ja. Kurfdroog ook waarschijnlijk. Dat heeft, ja. ook, dat heeft ook een andere prijs. Hè? Ja, dat heeft een andere Als je prijs. bij de markt komt, dat is geen de prijs van de Desert Studio. Hè? Nee, nee, maar ja, ja. ik wil maar zeggen, ik vind, dat, ik vind dat... Ik weet niet waarom, maar ik denk dan altijd van... Oké, okay, moet moet specifiek naar daar gaan, voor die sound daar te hebben. Is dat omdat je die apparatuur dan hebt? Of kan dat niet met... Ja, nog niet de eerste beste, maar... Of kan dat niet met het apparatuur dat jij dan hebt, bij wijze van spreken? Ja... Misschien dat ik doe, kunt het niet vergelijken met, met, met een ICP of een Galaxy of, of de Topstudios. Dat is ja, ja, ja oké. Okay. Als Champions League. Mm -hmm. Eigenlijk, hetgeen dat ik er heb, werd vroeger veel gebruikt om pre-productie te doen. Vroeger, als ze nog platen weer verkocht door platenfilmas, deden ze meestal, als, voordat ze een effectieve CD gingen opnemen, ging ze al eens testen in een uh, pre-productie studio. Ver, want je leert altijd heel veel met je eigen nummers op te nemen. Dus dat doen ze sowieso. En dat waren studio's van mijn kaliber. Ah, okay. niet eh, De, de goede, kope studio's. Mm -hmm. Maar ja, dat is allemaal dat is voorbij. Mm -hmm. Maar ja, go, uh, specifieke studio's als ze verkiezen, dat het, het ook te maken met uh, bijvoorbeeld dat ze uh, graag met een bepaalde producer opnemen. En die ja. producer ja, die wil, die neemt ne ne ne altijd no in ja. de ICP op, ja. Of ja. altijd in de Galaxy. Of... Of in, in, in de Desert Studio in, in de States. Mm. Daar, daar heeft uh, dat ook mee te maken, natuurlijk. Mm. Okay. Maar het heeft ook niet te maken met het feit dat de technologie tegenwoordig enorm veel kan, kan opvangen van, van wat er vroeger uh, in een analoge tijd heel specifiek was aan bepaalde studio's. Dat ze zeiden van ja, die, die hebben die klank-eigenschappen. Uh, ja. Ja, want ze, ze spreken soms over de Marble Room in, in Stockholm, waar ABBA bijvoorbeeld uh, alles opgenomen heeft. Um, ik was erover bezig over tijd, uh, die, uh, die documentaire van Mark Ronson, ja. dat die dan ook, um, dat is een anders denk ik, die gaat dan naar, naar uh, kathedralen en naar, naar, naar speciale omgevingen om daar dan metingen te doen, om dan die reverb van, van, van, die, van ja. die zalen, uh, ja. e e e dat is dan volgens mij een plugin dat je gewoon kunt kopen, op, uh, ah, ja, tuurlijk, op uh, dat je dan eigenlijk je sound er deur jaagt en dat je dan dezelfde karakteristieken van, van, die, van die kamer eigenlijk terugkrijgt. Ja, ja maar dat lient het niet. Hè. Allee, het is ook de, de, de omgeving waar je zit, hè, dikwijls. Hè. De, Want dan de, waren ze bezig over Capital Records in, in L.A. dat er eigenlijk in de, onder de, de ondergrondse parking dat er drie uh, Reverb Chambers zijn. Ah ja, en ik denk dat dat ook hè, in Brussel... De, uh, allee, Pias? De, nee. nee. Dat vond ik wel knap om te weten dat je eigenlijk een... een Echt een, een, een, een kamer hebt. Ja, maar dat werd. Dat werd de, vroeger was dat, hè? Zat er geen en er, er wordt, er wordt geen geluid, geluid doorgejaagd. Ja, en dan kreeg je ja. schuine wanden en wat was dat ja, allemaal? En, en van, en van, die, van die metalen platen. Ja, en dan. En dan, en, en dan kwam dat eigenlijk ja. door de, de, de, ja, opnameapparatuur terug naar, naar, ja, naar, ja, naar ja. de tafel. Zal de microfoons en uh, het signaal weer erin gestuurd. In die boxen gaven dat weer in die, in die kelder en dan ja. weer terug opgenomen. En uh, echt, een, een, een, een echt een natuurlijke. Ja. Reverb, Galm. Uh, ja, maf, hè? Ja, ja. ja hey. ik zou het ook nog een keer kunnen zeggen in die studio in Brussel. Ik heb er zelf ook al op. Maar in ieder geval, ik wil maar zeggen dat, dat technologie nu enorm veel kan opvangen. Dan, dan allee, Wat, wat vroeger ja. de, de, de hele dure studio's eigenlijk hadden, dat je dat nu eigenlijk in de computer benauwd kunt, kunt simuleren, nabootsen. Ja, je kunt bij alles simuleren, maar, ja. maar, maar allee, je kunt zelfs... Allee, als een gitarist zit, je kun je hebt een effectenpakje zeggen en dan wil ik hier klinken gelijk als uh, Jimi Hendrix. En dat klinkt wel als <laughs> ja, Jimi Hendrix. Maar, maar dat zit dat er niet, hè? Nee nee, nee, nee, dat zit er oh, niet. Maar je hebt ja. die vingers niet, hè? Ah nee, ah, nee. We, we, hey, <laughs> uh, uh, van De voetbalploeg ook De voetbalploeg van Krubbe, die kunnen ook uh, in het stadion van Anderlecht spelen, hè? Nee? Maar ja, ja. daarvoor zijn ze ik... niet Anderlecht. Nee, nee. nee. nee dus nee. dat is allemaal, maar natuurlijk, het doet wel eens. Alleen pak nou in de voetbal. Krubbe, ik mag in het stadion van Antwerpen of, of in Anderlecht spelen. Die gewoon beter spelen, hè? En ik denk dat dat met muzikanten ook is, dat je in een omgeving zit die de creativiteit bevordert. Ja, waar dat je weet dat die, ja. plaat, die bepaalde plaat die je al leven heeft muzikaal ja, gevormd, de dat je daar is opgenomen. En dat je de, weet dat die er hebben gestaan, dat dat toch wel... De techniek is er. road, bijvoorbeeld. Algemeen, er zijn veel studios, die, die zijn de studios, ach, het... Bekeken, dat, dat gaat verdwijnen, Zo mannelijk als ik, we zijn, zijn, uh, zijn allemaal aan het doen, he. maar we weten het nog niet. Maar zo'n ebbenrood... Dat gaat nog wel wat blijven ah, bestaan. Ah, ja. Ah, ja, dat is Ja, ja dat, dat er ook ja. De ja, Champions League, gaat er nooit boven, ja. dat is intergalactisch. Dat is, ja. Dat is Allee, ja. Dus die gaan zo rap nog niet weg. Maar, misschien dat eronder zitten. Uh, wel. Ja, tuurlijk. Allee, ja. Als ik, ik dat zie, bij mij ook... Uh, Evolutie van, van vaste benzine repeteren. De jongste gasten, ze zitten hier voor mij. Hoe was die Jonny? 45, hè? Normaal zat dat 15 moeten zijn. En, en, ja, dat vroeger, is waar. Vroeger was ja. het. Ja. Als ik door begon, kreeg ik zo uh, echt jonge, jonge gastjes. ben, he, Die, ja, goeiedag meneer, zei Dat ik al toch, hey, ik wil een plaat opnemen. Ja, <laughs> maar dat is, dat is passé, hè? Ja. Maar ja, klik, daar kunnen we niks aan doen whatever. Nee, nee, nee. En dat is langs de ene kant jammer, omdat dat ook wel een beetje... Ja, en, uh, en dat we nou iets bij... is dat verdwijnt weer. Wat we heen. bij is het, uh, het, uh, het AI verhaal, uh, Ja Ja, uh, verhaal, ja. ja dan, dat is helemaal... We rol, nog, uh... nog meer dood zijn Ja, ja, ja dat ja. dood zijn. Ja. Oké, okay, ja, en zo, dan zo. heb ik... Uh, dan staat er nu eens iets... deze positieve uh... noot. Ja, oh, allee, reali realiteit, hè. Ik ben een realist, dus uh, whatever. Fuck. <laughs> whatever the fuck whatever the fuck man okay. uh, uh, next. pyroplastic next. waves pyroplastic waves uh, die bestaan ondertussen ook al niet meer die zijn geëvolueerd naar Mr. Moon en nu is dat die zanger solo uh, die zijn van Beveren die gasten, ik weet niet of ik die ook ken. die doek, uh, was ook een van de kandidaten die eventueel zouden kunnen verkiezen geweest zijn in uh, Meldzeelen, met de preselectie van Eurofusie. Ja. Die gast is goed, die, die zingt goed. Uh, Mocht plezante nummers. Maar toen was dat nog mee, met zijn band, de uh, Pyroplastic Waves, God of Soul. Plezant, wel een beetje poppy. Ja. De drummer was ook... Uh, de Daan, dat was... Uh, want ik was op Bixen en die zanger zat niet van mij. Ik zeg, Ja, Daniel was daar. Hij zei, ja, dat is... Uh, ik zeg, hé, want die gasten is zo precies die... die waar de knop op stond en als je erop drukt, dan bam, die, die schiet zo een eens. <laughs> je zegt, ja, maar dat is zo van een ad-a-deer. Fantastische drummer. Oké. Okay. Ja, ik hoor dat zo, dat nummer begint en dan denk je, wat is dat hier? En dat is een Daan. Ja, okay. Ik ken ook soms drummers. <laughs> ja. Alright. right. <sweak> Tears. He kissed the volunteers, he kissed the volunteers, he kissed the volunteers. Jumped up on the stage and he started singing blues that brought everyone to tears and made me lose just like a fool, yeah. hè? Voilà, de, ja. de, de, de, de Goons? De Goons, ja, die zijn, uh, dat is lang geleden ook, uh, van Haasdonk. Voor de rest kan ik er eigenlijk niet veel over vertellen, maar dat is ook zo'n van die nummers, als ik zo eens aan het grasduinen ben in mijn data-archief, dat ik denk, ah, oh, het is, dat is goed. En uh, als ik dat al vier keren al denk van, dat is goed, ja, dan... dan is het goed. Ja, dan is er wel <laughs> iets mee. Dus... En er is ook een anekdotekje. Ja, Ja, een anekdote. ja... Helemaal naast de. Uh, kwestie. De, oh nee. Ik, uh, ik Niet nee. naast de kwestie, maar naast het liedje misschien. Ja, ja, andere andere Het gaat over slagers. Uh, ik heb al, ik denk vijf cd's opgenomen met uh, de Rudy Jones, gekende hey, Rudy Jones. De Rudy. Ja, je mag zeggen van Rudy wat je wilt, maar de technisch beste zanger die ik bij mij, al, die ik bij mij binnenkreeg, dat is de Rudy. Dat is echt, fantastisch. Die gast die komt binnen. Toen zei je dat we afspreken uh, na de middag en uh, we plannen drie nummers. Ja, meer dan een uur zitten we niet mee bezig. Hè? Die gast die, die zingt daar iedere keer in, misschien eens twee keer. En dat is perfect. Hè? Die timing zit goed, die, die, die, die, die pitch, de articulatie zit goed, de, de te en de se. Dat is, die gast is ook zo'n beetje opgeleid, allee, je hoort dat ook. Het is gewoon een, een keihard zanger. Oké. Okay. Of dat dat uw, uw ding is, of niet. Nee, nee dat nee, maakt niet uit, maak uit maar... inderdaad. Want want... Dat, mag je, dat is wel een speciale Ik kreeg van alles binnen, Allee, uh, ik zal eens iets vertellen. Ik kreeg, uh, ik denk, dat is al een jaar geleden of zoiets. Een vrij bekende zaak. ik kon zijn naam noem niet noemen, maar toch wel een vrij bekende zaak die mij opbelde, die waarschijnlijk mijn gegevens had via de Rudy, omdat die zo hetzelfde... Maar wilde je dan geen naam zeggen? Nee, nee, want hey, die belde mij en ik zeg, <laughs> ja. He. En ik, want ik ben zo, ik zeg dat, ik zeg, kikt. Uh, als je bij mij komt, moet het wel kunnen. Ik zeg van, ik begin er niet aan aan dat control, aan liggen prutsen en doen en een beetje bijtrekken. Ik zeg, daar heb ik veel te veel waard mee. Dat ze me toch niet kunnen betonen, dat kost te veel. En het bij dat is vooral plezier. als je het niet kunt, kan ik het niet aan doen. Heeft hij nog teruggebeld naar u? Verstaat wat ik stelde ja, te zeggen? Tegenwoordig. Ja, ja. Geoer van alles, maar het is alleen... Het is okay. allemaal bijgewerkt. En Meestal, uh, als, het ik het niet, ja. al, als ik het niet op voorhand weet, hè, en, en dat ik die eens komen, en dan, als ik hoor dat, dat ik denk van, ja, deze, dat kreeg ik niet meer goed, dan zeg ik het. Dan zeg ik, ja, ik zou er hier willen stoppen, want zo'n dingen, ik doe dat niet. Dat moet uh... mm -hmm. Allee, dat is voor mij geen muziek maken. Dat is, uh, wat is dat, dat is IT-werk, alleen dat is, Allee, is <laughs> editen. Uh, maar ja... Misschien ben ik er verkeerd in, maar ik zit zo in elkaar. Ik kan, ik kan, ik kan dat niet loten. Ik heb één keer, dat is waarschijnlijk ook, een, maar ik ondertussen al meer dan 60 jaar in, dat, dat ik momenten heb dat ik niet alert genoeg ben. Ik heb het over een jaar of twee gehad met iemand. Ik dacht, ja, ik kom maar eens af, gewoon eens proberen. En ik heb dan op dat moment niet, niet ingegrepen. Ik heb dat niet stopgezet. En ik heb er achteraf alleen maar zieven mee gehad. Mm. En ik kreeg dat niet goed. En op het einde van de rit was het mijn schuld van... We zijn toch niet tevreden over de kwaliteit van de studio. Okay. Ja, oké okay dan. Ik heb dan teruggestuurd, ja, oké, okay, ja. Ik was ook niet tevreden over de kwaliteit van de zang. En ik heb dat gewoon Oh, no, Sorry, ja, maar ik zeg, ik heb, ook, ik heb ook mijn best gedaan. Ja, ja. ja, maar hij moet. Tees was erover. Hè. Die, die, het plan was ook, hè, hij ging twee of, drie, of vier nummers opnemen. <coughs> en er was één nummer bij. Een duet met zijn vriendin. Die vriendin die had nog nooit een microfoon voor haar neus gezien. Hè. En die... Roma dat moest Romantisch wel, hè. Dan moest, ik moest dat helemaal allemaal gewoon recht trekken. Allee, ik zal dat bij gelegenheid eens sloten noeren. Dat is... Allee, je kunt dat, hè. Maar er zitten drie weken aan bezig. Hè? En God heeft mij dan, dat betalen. Allee. Ik kijk al zo uit naar de repetitie van de mondring, eigenlijk. <laughs> ja, allee. <laughs> Oké, okay, Mark. Maar ik... Dat is het probleem uit hun tijd. Hè? Iedereen denkt... Oh, de knopjes arrangeren alles. Maar ja. ja, nou, ben... je kunt niet alles recht trekken, denk ik. Hè? Nee, nee dit, voilà. alles in de limiet. Maar, dat, is wat, uh, dat is een werkwezen. Ja. Maar we gaan nu verder naar uh, ja, ja, we, we zijn hasten. stilletjes aan. Ja. Maar nee, dit is oh. echt wel een belangrijke ja, dat We gaan spelen is, uh, ook vanavond. Ja, uh, De Peppi, over de Peppi. Ja, he. ook overleden een paar weken geleden. Ja, spijtig is ook. Ja. Allee, ja, een gast ook. Dat he. oh. Ik heb er gisteren nog met iemand over gehad, over de Peppi. En ik, dat kwam zo niet eens in mij op. Ik, ik, ik zei tegen de gast: zei, oh, de Peppi is eigenlijk onze narno. Mm. Is, is de Arno van Krubbig. Een authentieke gast. Zo is er maar één de manier van... Doen en... Uh, bewegen, ja, spreken, ja. spelen zelfs. Ook, allee, al, her, de Pep is ook herkenbaar in, in zijn saxofonspel. Mm -hmm. die, die zult de, de momenten dat, die, dat die, hij uh, een beetje melodieus begint en op het einde is dat ook totale chaos. En dat is zijn andersmerk. Uh, ja, dit is eigenlijk een demo van, uh, van, van, van, van 94 of zoiets toen Miguel Espriniello een aantal nummers demo opgenomen en je nummers dachten, oh we gaan de slot laten komen en de Peppy had op dit stuk het, uh, het solo stuk gedaan en uh, in de outro ook lekker blozen en als je dat hoort dan denk ik, ah oh, fantastisch dat is de Peppy ja, spet So long. Ja, Mark, wat is dat? 22 PBP? Of hoe moet je dat uitspreken? Pitch Black Ah, dat is Pitch Black Pearl. ik heb mijn Pitch Black Pearl... 22, nummer 22, de Pitch Black Pearl. Ik heb mijn blad even gemist. Ik heb met die gasten al drie cd's Kan ik mij nog belachelijker maken. Goed bezig, Nadia. Maar ongelooflijk. Dus we gaan zien hoe moe ik ben. Ja, ja, Pitch Black Pearl, drie cd's opgenomen. Dit is van de tweede. Dat was niet in de rhythm case dat was nog thuis. Want deze nummer uh, is eigenlijk, ja, dat is opgebouwd uit ene gitaarriff. Zo een gitaarriff, zo'n een, een loopje van een gitaar en ik heb dat dan zo opgebouwd met, met wat percussie en toestanden en op het einde gewoon drummenken eronder. En dat is, dat is goed gelukt ook, ik vind ik, een plezant nummer geworden. Uh, ja. Hoe je het nou weer? Let us dance. Let us dance ja, inderdaad, let us dance. And, uh, right. yes. En uh, we zijn ondertussen beland aan de... Kruibikse scene. Ja, nee, de, de, de, de cage bands die, yeah. die cd's gemaakt hebben of iets uitgebracht hebben. En, en volgende, die nog altijd bij, u, bij, bij uh, jou al repeteren? Uh, ja, ik zie dat er hier wel een is van tussengevallen, want de drummer is gestorven. Oei. Uh, Cojone del Perro, de Dries. Uh, die is over een, een maand of twee jaar terug. Overleden. Gast was maar 41. Uh, erg. Oei. Zeg maar, nee. maar, wat is nee. dat? Kom. En, en ik moet zeggen, Dendris, misschien uh, een fantastische drummer, maar dat was de bravste mens die bij mij in de studio kwam. Dat was, die was echt dat was een zachte, de, allee, die verhief zijn stem nooit En die kerel, alleen wat pech kunnen in haar leven. Die, heeft, die had een, een heel zeldzame kankervorm: uh, zenuwbankkanker of zoiets. Ja, ik had er nog niet van gehoord. Het geen half uur. Nee, ja, ja, je moet, moet daar maar de ene persoon zijn die ja. je je krijgt, ja, dus, uh, dat krijgt. Dus, oh, dat is altijd ja. zeer jammer. Dat okay. Zeker dat dat iemand jong is. Ja, maar, um, shit. We hebben er ja. al veel verloren. Uh, uh, inderdaad, op korte tijd veel te veel. Ja. Uh, Sweet Dreams. Sweet Dreams, he, undercover. Daar moeten we niet veel over zeggen. De, de coverband van, uh, Een van Groot Kruijbeke. Een drummer zit hier, van ja. undercover. Goed bezig, die gasten. Ja, ja. hè. Drood maar. Oh ja, en we gaan deze ook nog afkondigen. Okay. Dat was dus uh, Sonic Bastards met als frontman Yves Janssens, hun drummer Joni en uh, Chris, hè? Ah, nee, nee, dat word uh, jij nog. Jij worde... Ja, dat is juist, word jij nog Chris. Ja. Jij zij later het bijgekomen. Dus Chris gitaar daar gaan spelen. Geen nummer. Had stress, ja. hè? Veel stress. Om je eigen, eigen te horen, hè? Yves. Man, man, man. Ja, Iedere zanger heeft dat. Natuurlijk. Ja. Er zijn er weinig die dat zichzelf kunnen horen. Maar je, je hebt dat zelf ook als je, als je bijvoorbeeld uh, op je smartphone een filmpje hebt opgenomen ja, goed, en je hoort jezelf praten. Je denkt: wat is dat? Maar iedereen heeft dat, omdat je uw stem ook aan, op een andere manier hoort. Mm -hmm. Je zit er niet gewend. Nee, nee, want als ik dit zo ga beluisteren, heb ik dat ook. Ja, iedereen heeft dat. Wat ja. Sonic Bartens. Van, ik vind het wel oké, okay, ah, ja. ja, maar ja, weet je wat het is? Ik begrijp dat, hè, want dat is ook al wat jaren geleden en het uh, ja. evolueert. Ja, ja. Ik kijk erop op terug. Cool, ik hoor al hier maar oh, fouten en, en, en, ja. en, en dingen dat ik ja. zou zeggen van, oh, ik zat ja, anders teven, gedaan in mijn zoon. Ja, maar dat is, dat is normaal. Dat, is, uh, mm. dat, is, dat gebeurt niet gewoon Ik heb dat wel met sommige dingen, maar niet met alles. Dat ik denk, oh, deze, ja, dat kan niet beter. Maar er zijn veel meer plotten dat ik denk, ja, deze zou ik nu toch... Anders gedaan nou, hebben. Niet, niet echt. Trastisch, maar... Op een bepaalde manier. Andere nuances, ja, ja, ja, ja. Ja. Dat, dat is tegen dat geëvolueerd. Als ja. dat niet is, dan zit het niet geëvolueerd. Hm. Maar uh, ondertussen... Punt. Ondertussen zijn de bastards, Is er een beetje een verandering in de band. Ja, hm. maar Johan Johan ja. Johan is gestopt. Ja. Ah, ja is juist en uh, Kenneth Janses is in de plaats ja. gekomen. Ja. Ja. Dus... Uh, we gaan jullie wel zien nergens, in, uh, in 26 zeker. Ja, dat is wel de bedoeling, dat we dan toch iets, iets meer moeten spelen dan we dit jaar gespeeld hebben. Johan, maar dat Ja. Nee, nee maar het, het, zit wel, het zit wel heel goed, eigenlijk, ook met de, met de repetities en zo, dat, uh, dat we toch wel voelen dat er terug... Uh, Zin is. Ja, jawel. Ja, dat jawel, komt wel goed. Ja, jawel. Ja, ja, jawel, jawel, ja. ook, ook we, wel, wat nieuwe nummers en zo, en, en, en ja... Ik voel toch wel dat er een nieuwe wind uh, waait, precies. Toch? Nee, een beetje zo. Ah, ik ben benieuwd. <laughs> ja, wij ook. Ja, ja, ik ben soms, echt benieuwd. Soms doet dat, zo veranderingen doen soms... Veranderingen van, verandering van spijs doet eten. Ja, inderdaad. Zeg, en dan hebben we Spankracht. Ja, um, ja. Spankracht is uh, ook een, een, een cageband die al mm -hmm. jaren repeteren bij mij. Uh, ik ben even de zijn en al kwijt. De Kevin. De Kevin, de Kevin Kools ja. van... De uh, Kools. Mm. De groepen waar de uh, Chris ook bij zat... Tot Russell. Russell. Ja, dat is de oorsprong van de Kevin. Kevin is een is mijn gast. Dat is, uh, hij, de, de, de Chris weet dat ook. De Kevin op het podium. Ja, my. Dat is een Feest. Maar met de originele spankracht waren ze maar met tweeën. Dat was hey, de Wim van mm -hmm. Michael op de mm -hmm. bas. En de mm -hmm. Kevin van de gitaar. En de rest was uh, computer. En er werd niet echt veel in gezongen. Maar na... De, de Wim is ondertussen gestopt. spijtig genoeg. Maar na is hem terug bezig met spankracht, met... Twee gitaristen, zijn de computer dat de drums en de keyboards opstond en de bas. En hij gaat terug zingen. En ik, ik vind dat dat nou wel dat tijd dat hem terug gaat zingen, want die gast dat is een, een volksmenner ook. Dat is een, een gast met charisma die kan iets op een podium. Mm -hmm. en, en in die vorige vorm met die gitaar en die zingen. Dus ik ben er, nou ja, ze zijn al aan het repeteren. Sinds gisteren is er een tweede bijgekomen. Gisteren, ja, hier gisteren. En dat komt goed. We oh ja, moeten dat goed evolueren. Maar we moeten ons haasten met de ja, ja, maar Oké, okay, we gaan ja. dat wel laten uitspelen. Maar ik, ja. uh, ik, eerst en vooral, Mark, bedankt. Ik had nog een, een snelle na Ah ja, doe maar. Uh, de Rhythm Cage uh, zit ook op Soundcloud. Hè, de, ja, met, uh, ja. Allemaal ja. opnames horen. Uh, uh, uh, ik heb ook een Spotify-lijst van al wat dat bij mij opgenomen is. Of... Mm, ook een percentage die bij mij repeteren, die officieel zijn uitgebracht. Iemand andere dingen kunnen niet vinden op Spotify. En ik heb zelf ook een YouTube-kanaal, dat noemt niet de Rhythm Case, dat is Rhythm Beast. Dus Daar ook ik van alles op. Ook uh, alle drumpartijen, uh, platen, uh, clips, van alles en nog wat. Oh, Dus uw, uw Spotify-lijst, oh, u volgen op Spotify? Wow. Sowieso. Niemand moet volgen. Maar nee, nee, maar dat is wel uh, ja. zeker. Ja. Stof met alles N tussen. Ja. Maar um, Yves, het was toch weer een zeer interessante Absoluut, avond. Absoluut, en, zeker, uh, Ik kijk er naar uit om de volgende keer u hier... Uh... Ja, ik heb al een gedachte de volgende ah, keer. Voilà. Ah, kijk eens aan. Keleutig. Dat horen we heel graag. <laughs> en dat ik heb zo. eigenlijk zo. ook nog iemand, maar ik zo. ga nog liever klappen, wie um, die ook eens graag langs wilt komen. Ah. Uh, ja, dat ga ik straks wel zeggen. Um, en, maar dat moet eerst concreet worden voor hier dat ik... Uh, en wij gaan uh, ook proberen van iets meer uh, terug, yeah. terug in de eter te geraken. En terug wat uh, meer structuur in het café. De paus, of Bart de Wever of zo. Of dingen of... Zoiets. <laughs> <of, of>, <laughs> <sweets. Of, laughs> het zal zoiets zijn. Trump. Yeah, man. <laughs> well, make well, a radio, make, make radio Barbie great. Ja, yeah. yeah. voilà. met een petje op. Om dit, uh, om dit hiermee af te sluiten, gaan we nog naar span ja, Spankracht luisteren. Uh, ja, Zet de knop, maar uh, allee, is goed open. <laughs> dat het maar is goed de deur waaien. Ja, dat is, uh, dat is speciale knikse, vind Ik nou, ik heb er niks van uh, opgenomen, van deze Spankracht. Ik, uh, ik heb wel al dingen gedaan voor Spankracht, maar deze, die laatste... We so, hebben die... nog opgenomen voor Spankrijk. Ah, ja, jij, dat je nummer hebt. Resilient. Resilient, ja. Meestal ja. ja. kartel ja, ja. van kloffingen. Ja. No? Mannikens, ja. merci. Ik wens je jullie een niet? zeer fijne nacht. Um, en uh, tot zeer, zeer binnenkort. En uh, God gave rock and roll to you. Oh, eh. Yo, yeah. All really. right.